9 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. ABN Amro heeft in het derde kwartaal de winst bijna helemaal zien verdampen... door een grote afboeking op Griekse leningen. De bank die in hand is van de Nederlandse staat verdiende 9 miljoen euro... tegen 443 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. ABN AMRO boekte 500 miljoen af op Griekse bedrijfsleningen. Die leningen worden gegarandeerd door de Griekse overheid. Maar nu de situatie in Griekenland is verslechterd... is ABN AMRO toch minder zeker dat de leningen daadwerkelijk worden terugbetaald. In de buurt van Delfzijl is een tankauto met gevaarlijke stoffen op zijn kant terechtgekomen. In de wagen zit waterstofperoxide. De helft is weggestroomd. Er is een tweede tankauto gearriveerd waarin de rest wordt overgepompt. Om de schade aan het milieu zoveel mogelijk te beperken... heeft de brandweer de weggelekte waterstofperoxide verdund. Het waterschap onderzoekt of er sloten moeten worden afgedampt. De tankauto met de gevaarlijke stof kantelde op de N362 bij Delfzijl. Waardoor dat gebeurde is nog niet bekend. De chauffeur raakte gewond. De wagen was op weg naar een industrieterrein. Alochtone meisjes die in problemen zitten kunnen vanaf vandaag voor hulp terecht op de website jestaatnietalleen.nl. Die site moet voorkomen dat ze afglijden richting suicidaal gedrag. Volgens het kenniscentrum Movisie, dat de site ontwikkelde, doen allochtone meisjes vaker dan gemiddeld een zelfmoordpoging. Ze komen volgens het centrum onder meer in problemen door de soms beperkte bewegingsvrijheid thuis en de druk om de familie-eer hoog te houden. Populaire jongeren sites zoals marokko.nl, hababan.nl en indianfeelings.nl zeggen dat allochtone meisjes steeds vaker schrijnende verhalen op hun internetforums plaatsen. Om ze in contact te brengen met hulpverleners... hebben de sites een link naar jestaatnietalleen.nl geplaatst. Amerikaanse minister Clinton gaat volgende maand naar Birma. Het is voor het eerst in 50 jaar dat een minister van Buitenlandse Zaken van de VS dat land bezoekt. Volgens president Obama is Birma voorzichtig op de goede weg met hervormingen. Bezoek van Clinton is een aansporing de hervormingen door te zetten. Obama heeft inmiddels gebeld met de Birmeese oppositieleidster en Nobelprijswinnaar Aung San Suu Kyi. Dan het weer nog. Nog lange tijd nevelig en bewolkt. Later in de middag breekt mogelijk de zon nog even door. En het wordt 8 graden in het noorden en een graad of 11 in het zuiden. In het weekend wisselen wolkenvelden en zonnige momenten elkaar af. In de nachten blijft er kans op mist. ANBV-verkeersinformatie. In het westen en in de noordelijke helft van het land komt plaatselijk dichte mist voor. Er staat nog 60 kilometer file. De files met de meeste vertraging op de A12 Arnhem richting Utrecht... voor Afrit Wageningen 5 kilometer na een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor knoop het ketelplein 6. Op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda staat voor Rotterdam Centrum nog 6 kilometer. En op de A27 Gorkum richting Utrecht tussen Harenstein en knooppunt het 8 km. kilometer.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 Het NOS Radio 1-journaal. Het Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Daar staat een bijzonder bezoek op stapel. Hillary Clinton, minister van Buitenlandse Zaken in Amerika... gaat volgende maand naar Burma. En dat is voor het eerst in vijftig jaar. Hoort u zo dadelijk meer over? Eerst naar de verhitte strijd over de natuurwet van staatssecretaris Bleker. Natuurorganisaties zijn bepaald niet blij... met die nieuwe natuurwet van de staatssecretaris. Zoals natuurmonumenten. Het is echt een bijzonder uh, stelselmatige manier... waarop het kabinet eigenlijk uh, de natuur te lijf gaat momenteel in Nederland. Want deze wet uh, staat niet op zichzelf. Er is ook nog een bezuinigingsafdrag. Uh van 70% van het budget die eraf gaat. En tegelijkertijd trekt de overheid zijn handen volledig af van het natuurbeleid. Dat mogen provincies in het vervolg maar gaan doen. Dus ja, er is echt sprake van een soort van campagne tegen de natuur op dit moment. Ja, er werd zelfs gesproken van een uh, oorlogsverklaring aan de natuur. Al dus uh, natuurmonumenten. Ook voor de bouw in Nederland heeft die nieuwe natuurwet de nodige gevolgen. Ik heb nu contact met uh, Frits Nus van NVB Bouw. Meneer Nus, goedemorgen. Goedemorgen. Wat betekent de natuurwet voor de bouw in ons land? Uh, ik denk... Een vereenvoudiging. Ja, van, uh, dat denken denk natuurmonumenten procedures. ook. Dat denkt natuurmonumenten ook. Daar ja. maken zij zich zorgen over. Wij u wij zijn dat anders heel blij mee, omdat tot nog het stelsel ontzettend complex is. En het voordeel is straks van het nieuwe stelsel dat we op de eerste plaats al met minder loketten te maken hebben. Nu hebben we te maken met rijke provincies. Wat de natuurbescherming betreft, en soms ook nog met de gemeente. Mm -hmm. En straks gaat het hoofdzakelijk naar de provincies toe. En dat vinden wij een voordeel, omdat je dat met minder loketten te maken hebt. Ja, precies. Minder bureaucratie daardoor wellicht ook. En ja. uh, wij begrijpen dat um, de hmm. staatssecretaris wil dat minder planten en diersoorten ja. beschermd ja. worden. Ik kan me voorstellen ja. dat u dan ook even een zucht van oplichting ja, slaat. Ja, dat zeker. Want er vallen 149 uh, planten en dieren worden minder beschermd. Niet dat ze onbeschermd zijn, dat moet ik wel benadrukken. Maar het regime wordt minder streng. Het is nu zo dat je... Uh, ...vaak uh, met een verbod te maken hebt. En je krijgt dan alleen maar uh, in bepaalde gevallen ontheffing. En uh, straks is de lijst van beschermde dieren een stuk uh, kleiner geworden. Het zijn eigenlijk alleen maar die dieren die Europees rechtelijk beschermd zijn. En Nederland heeft dan wel eens de neiging om als we Europees rechtelijk iets beschermen... ...om daar nog een schepje bovenop te doen. En dat wordt nu wat gereduceerd. Okay. Dus is het is voor ons een stuk makkelijker geworden. Wat, wat betekent dat nou concreet dat u rustig kunt doorbouwen overal? Nou, niet overal hoor. Uh, kijk, onze, wij zijn aan de ene kant heel positief voor 80%, maar voor 20% hebben we nog wel kanttekeningen. En uh, dat is met name het geval ten aanzien van de overheveling van taken van... Uh... Van het Rijk naar de provincies. Wij zijn bang dat uh, toch iedere provincie een eigen beleid gaat voeren. Dus een zekere wildgroei, dat dreigt altijd nog. Dus we hebben tegen het Rijk gezegd, hou het in de gaten. En treed zo nodig toch coördinerend op. Hè. Dus uh -huh. hou die bevoegdheden om coördinerend te kunnen optreden. En wat de lijst van beschermde diersoorten betreft... ja. Er zitten nog toch wel een aantal dieren nog bij die uh, niet zeldzaam zijn en die wel Europees rechtelijk beschermd worden. Dus liever zouden we die lijst ook nog eens, maar dat loopt via Brussel, nog eens kritisch tegen het licht houden. Aha, en hoe loopt die lobby in Brussel? Nou ja. Uh, dat is altijd moeizaam natuurlijk, hè? want wij als Nederland uh, staan niet alleen natuurlijk. Hè? Er zijn uh, veel andere, ook andere lidstaten natuurlijk die, die het nodige te zeggen hebben. Dus dat is altijd een heel gevecht. Dus ja. dat is niet zo makkelijk hoor. Vandaar nou, ook dat we dat meegegeven hebben aan het kabinet. Als wens okay. eigenlijk. Nou zegt Natuurmonumenten, uh, en we spraken eerder ook een, een natuurwetenschapper... Uh, ja. die zegt ja, waarschijnlijk gaat bleken tegen de randen van het Europese recht aanlopen... en wordt die teruggefloten. Bent u daar ook niet bang voor dat er alsnog weer een inhaalslag gemaakt moet worden? Nou, ik ben daar niet zo bang voor. Ik, ik denk dat wij nu uh, eigenlijk meer doen dan, dan Brussel verlangt. Dus dat mag best wat af. Ik nee, zie dat ook. gevaar niet zo, nou. hoor. Nee. Wordt de natuur met deze wet niet te veel belast? Want daar is ook angst voor dat eigenlijk het economisch belang veel meer voor komt te staan... nu en dat de natuur daar last van gaat krijgen. Uh, nou, ja, kijk, vanuit de natuurbeweging, en dat begrijp ik ook wel... wordt net... Uh, voor, uh, ...voorgesteld of het Wild West wordt, maar dat is beslist niet het geval. Kijk, je moet het zo zien, uh, die uh, Europese lijst, die geeft dan een zware bescherming... ...maar daarnaast is het wel zo dat alle dieren die niet op die lijst staan en planten... ...toch wel degelijk onder een beschermingsregime vallen. Hey, je kan het zomaar niet doen wat je wil, alleen dan is het zo dat de overheid dan vaak achteraf kan optreden met maatregelen... Uh, dat, dat wordt dan een heel ander verhaal. Hè? Dus je mm -hmm. blijft dat bescherming wel houden, maar die wordt gewoon lichter. Okay. Een ander systeem. Ja. Nou, het is me duidelijk. Dank dat u even een toelichting ja. wilde geven Tot op die eens. nieuwe Natuurwet. Frits Nus van FVB Bouw en um, NVB Bouw. NVB Bouw. Ja. En om 11 uur zal de staatssecretaris zijn plannen met die Natuurwet toelichten. Dus u hoort daar meer over vandaag nee. nog op deze zender. Dank u wel. Dank u wel. Ze is nog doorgaan naar Amerika, naar Birma. Want de Amerikaanse president Barack Obama... stuurt zijn minister van Buitenlandse Zaken naar dat land. Dat heeft hij op een bijeenkomst in Azië gezegd. Hillary Clinton zal Birma volgende maand bezoeken. Correspondent Michel Maas. Michel, hoe bijzonder is dat? Nou, heel bijzonder mag je wel zeggen. Want het is voor het eerst in 50 jaar... dat er een Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken naar Birma toe gaat. Want uh, ze hebben nooit vriendschappelijke betrekkingen gehad... Amerika heeft altijd voorop gelopen om het uh, militaire bewind in Burma... Uh, om daar uh, sancties tegen uit te roepen... en om het uh, te isoleren van de rest van de wereld. En ja, dit is een, uh, ja, een, een ommezwaai, kun je wel zeggen. Ja, En, en die ommezwaai is ook zichtbaar in Burma. Je hebt eerder al uh, in verschillende, op verschillende momenten in onze uitzending aangegeven... wat er gaande is in Burma, dat er hervormingen zijn. Vindt Amerika dus dat Burma op de goede weg is? Ja, dat vindt Amerika zeker. Alleen, ja, Obama die zegt het allemaal natuurlijk toch wel uh, iets voorzichtiger. Die zegt, er is toch een lange weg te gaan, er moet nog veel gebeuren. Maar er zijn eerste tekenen dat de dingen daar aan het veranderen zijn. En uh, ja, dat, dat is een proces dat ze willen ondersteunen. En uh, door daarheen te gaan laten ze ook zien dat, uh, dat ze bereid zijn... Om, om als het echt goed gaat in Birma, dat ze ook bereid zijn... om die sancties op te heffen en met Birma zaken te gaan doen. Nou, dan komt het echt in een stroomversnelling. En binnen drie maanden... Zijn er tussentijdse verkiezingen? Weet jij of nou de politicus Aung San Suu Kyi meedoet? Ja, die doet mee. Dat heeft ze vandaag bekendgemaakt. Definitief, het werd al een beetje aangekondigd, maar nu is het zeker. Ze heeft laten weten dat uh, haar partij uh, gaat zich officieel inschrijven als politieke partij... en houdt daarmee op uh, het regime te boycotten, wat ze de afgelopen jaren hebben gedaan. En Aung San Suu Kyi wordt zelf kandidaat voor een van de parlementszetels die in die tussentijdse verkiezingen vrijkomen. En uh, ja, zij heeft ook al in persconferenties gezegd... Dat, dat zij vindt dat het proces dat nu in Birma op gang is gekomen... dat dat ondersteund moet worden. Mm -hmm. En zij is ook degene die Obama heeft overgehaald... om uiteindelijk Clinton te sturen, want ze hebben elkaar aan de telefoon gehad... terwijl Obama op weg was naar een uh, vergadering van Aziatische landen. En Obama heeft haar gevraagd of zij het goed vond dat zij wat meer toenadering zochten tot Birma. En ja, Aung San Suu Kyi heeft gezegd... zij wil dat het proces gesteund wordt. Want dat is de beste manier om te zorgen... dat Birma verder de goede kant op blijft gaan. En hoe populair is zij in het land? Ja, dat gaan we merken bij de verkiezingen. Maar ja. zij is nog steeds een icoon. Zij, is, uh, ja, zij was de leidster van de oppositiebeweging... bij de laatste verkiezingen... Uh, voor de jongste verkiezingen in 1990. En die heeft ze toen grandioos gewonnen. Ze had uh, moeiteloos premier kunnen worden als de militairen niet opnieuw de macht hadden gegrepen. En die populariteit is eigenlijk nooit weggegaan. Zij is een symbool van verzet gebleven. Zij is een, uh, ook een symbool van kracht. Van, uh, ja, dat, dat het toch mogelijk was je tegen die militairen te verzetten. En dat zal uh, ongetwijfeld ertoe leiden dat zij die verkiezingen dat ze die, uh, wel binnenhaalt. Kijk eens aan. Michel Maas, dank je wel. Over dat bezoek, dat aanstaande bezoek dus, van Hillary Clinton aan Birma. Dat zal volgende maand plaats hebben. Zodanig minister Liers. Die moet volgend jaar beter presteren. Dat vindt een Kamermeerderheid. Waaronder natuurlijk de PVV. Hoort u zo meer over? Want ik spreek met Liers. Eerst naar Edwin Gerritsen. Hoest bij Rotterdam, Edwin. Ja, Rotterdam zijn de problemen op de A4 van Vlaring en Hoogvliet voorbij. De verbindingsweg naar de A15 die is weer open. Er staan nog wel 60 kilometer file in totaal. De langste files is op de A20-hoek van Holland richting Gouda... voor Knoop het Ketelplein 6 kilometer. En verderop staat voor Rotterdam Centrum nog eens 6 kilometer. Op de A27, goor ik hem richting Utrecht... tussen Knoopend Everdingen en Knoopend Lunetten 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Straks uh, spreek ik de minister. We gaan eerst nog even naar Duitsland. Want ook daar leren politici beetje bij beetje het internet te gebruiken. Bondskanselier Merkel zette al wekelijks een videoboodschap online. Maar nu mogen Duitse burgers ook terugpraten. Jawel, drie weken lang kon iedereen vragen stellen. En vandaag begint Merkel met antwoorden. Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, mijn naam is Manfred Karls. Sehr geehrte Frau Merkel. Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin. Sehr geehrte Frau Dr. Merkel. Guten Tag, Frau Bundeskanzlerin. Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, Sie selbst haben das Schicksal Europas in Bijna 1800 mensen hebben een vraag ingeleverd, maar slechts 18 hebben hem zelf op YouTube gezet. De rest is alleen schriftelijk. Het is niet heel modern, dus dat vragenpubliek. Het zijn gewone mensen, wel bijna allemaal mannen, allemaal in de hoop dat Angela Merkel tussendoor ook even op YouTube kijkt om te weten wat de. Burgers van haar willen weten. Waarom is het zo schwer in Duitsland een sch wooldoordachtes schulsysteem voor alle te schaffen? Hebben ze voor in de tijd dat internet in Duitsland ganz te löschen bzw. een jugendschutz op das internet te legen? Ik vraag me op of antwoord Waarom is er niet één en hetzelfde schoolsysteem in heel Duitsland? En bent u van plan om het internet nog meer te censureren? Nou, deze vraag is in ieder geval niet verwijderd. De vragen zonder video zijn soms heel brutaal en kort, zoals hou je van braadworst? Zonder webcam durven mensen blijkbaar ook de machtigste vrouw ter wereld te tutoyeren. Er zijn natuurlijk vragen over de actuele crisis en de euro, zoals van Daniel Drongels, een jonge man die vindt dat Merkels optreden in Europa gevaarlijke agressie bij anderen opwekt. Merken ze niet dat ihre Politik Gift voor Frieden en vrijheid in Europa is? Merken ze niet dat sie met dem Feuer spielen, Frau Merkel? Maar veel vragen zijn eigenlijk geen vragen, het zijn hulpkreten. Wat gebeurt met denen? Vraag ik nu nogmaals gezielt die kaum arbeidschancen hebben. kaum chansen aan arbeidsmarkt hebben. Dat is natuurlijk een wichtiger punt. Ik heb geen baan, zegt een zekere simzek. Ik krijg een uitkering, daar kom ik nooit meer van af. Een bijzonder verhaal komt van Julia. Ze is doofstom en kan dus goed lip lezen. Ze twittert tijdens voetbalwedstrijden... wat de mensen op het veld roepen en wat niemand kan verstaan. Ze werd bekend door het twitteren van een scheldkanonade van Jogi Leu... de coach van het Nationaal Elftal, die anders niemand had gehoord. Ik ben totaal uitgericht. En meen voor alles es gelb aan. Julia wil van Merkel meer ondertitels op televisie. Dan kan zij ook haar favoriete programma's volgen. En toen alle vragen op internet waren ingediend, mochten de burgers ook stemmen. De meest populaire vragen worden nu aan Merkel voorgelegd. Ze zal ze de komende dagen beantwoorden, belooft haar woordvoerder op, ja, op YouTube. Also, de Bundeskanzlerin antwoordt op ihre vragen. Am 18. November gaat los. En waar hebben de mondige burgers op gestemd? Op plaats 3 geëindigd is de vraag. Waarom zet zich de Bundesregering niet daarvoor in dat ook kinderproducten, wie Schoolessen, nog met 7% besteed worden? Als er twee tarieven voor de BTW zijn, waarom vallen schoolspullen dan niet onder het lage tarief? vraagt een jonge vader en kreeg kennelijk veel medestanders. Nog meer stemmen kreeg de vraag over handtekeningenacties die aan het parlement worden voorgelegd. Heel braaf dus, maar dan op één een vraag die niet van brave burgers komt. Waarom wordt cannabis niet gelegaliseerd? Daar stemden trouwens vier keer zoveel mensen op als op de nummer twee. Angela Merkel zal de top tien beantwoorden. De cannabisvraag is woensdag aan de beurt. Ik glaube, dat loont zich rein te koken. Möglich gemaakt. hebben Sie es met Ihren vielen vragen. En daarvoor nogmaals maar ganz herzlichen Dank van ons. Nou, ze begint vandaag dus met het antwoorden um, een bijdrage van correspondent Wouter Meijer. Ook nog even naar België. Nog steeds heeft de Belgische formateur die Roepo geen akkoord bereikt over de begroting. Het duurt maar en het duurt maar. Ondertussen groeit de druk vanuit Europa, want ook de Belgische economie bevindt zich in een de gevarenzone. Demissionair premier, Leterme. Ik heb begrepen dat de onderhandelingen vrij heftig verlopen... en dat dus de tegenstellingen nog altijd te groot zijn om tot een akkoord te komen. Er liggen voorstellen op tafel. Het zijn ook belangrijke dossiers, niet alleen het budget... waar maatregelen ten belopen van 11 miljard ongeveer, 11 miljard euro moeten genomen worden. Daarnaast ook hervorming in onze arbeidsmarkt, in ons pensioensysteem. Dus het zijn heel belangrijke beslissingen. Met zes partijen rond de tafel neemt het wat tijd in beslag om het juiste compromis te vinden. Hoe erg is dat voor België? Bent u bezorgd? Ik ben bezorgd. Ik ben bezorgd voor het geheel van de eurozone. Ik heb gemerkt dat de sprits oplopen ten aanzien van de Duitse rente. Dat algemeen genomen ook het, uh, er een opstoot is van de rente. Dat is slecht omdat wij schuld moeten financieren en plaatsen. Leningen afbetalen. Uh, dus ik ben bezorgd voor de eurozone in het algemeen. En uiteraard ook voor België. Omdat uh, ik denk je aan de markten moet kunnen tonen dat je wel degelijk de capaciteit hebt om terug te betalen. En dat kan uh, het beste door een begroting in te dienen die volkomen voldoet aan de eisen van, uh, van Europa. Ondertussen waarschuwt ook de Europese Commissie dat België voor half december wel een begroting moet hebben. Gaat dat lukken, denkt u? Belangrijk is vooral dat uh, op 31 december om middernacht er ofwel een goedgekeurde begroting is. Zoals onderhandeld door de partners van de nieuwe regering. Ofwel er een goedkeuring is geweest van de begroting die wij ondertussen opmaken. De zogenaamde begroting van voorlopige twaalfden. Een soort overgangsnoodbegroting die we aan het voorbereiden zijn. Hoe lang is dat draagbaar? Een rente van 5 procent? Dit is niet gunstig. Um, we komen natuurlijk uit een, periode van een historisch lange periode van historisch lage rentevoeten. En dus daar is nu een correctie. Dit is nog niet dramatisch wat gebeurt. Maar het zou goed zijn dat vooral het renteverschil tussen Duitsland en België... dat dit smaller wordt. Omdat dit op termijn ook gaat wegen op de uh, financieringsnoden van onze banken. En natuurlijk ook op termijn op de competitiviteit van onze ondernemingen... als die duurder hun investering moeten financieren. Ik vroeg u vorige week, is er voor eind december een regering? Toen was u overtuigd, u zei ja... Bent u nog steeds zo optimistisch dat er voor eind van het jaar een Belgische regering is, een nieuwe? Ik ben echt overtuigd dat er voor het eind van het jaar een uh, echte uh, regering is in België... met volheid van bevoegdheid, en nieuwe bovendien. En daar bent u dan niet de baas van? Dat ben ik niet de baas van, dat zal meneer Elio Di Rupo zijn. Dank u wel. Nou, ze hebben nog een anderhalve maand. Belgische demissionair premier Terme in gesprek met onze correspondent Joris van Poppel. Tien minuten voor half tien, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Minister Leers van Asiel en Immigratie krijgt nog een jaar de tijd... om met resultaten te komen. Dat bleek gisteren bij het debat over de begroting van zijn ministerie. De immigratie steeg het afgelopen jaar tot een recordhoogte van 154.000 mensen. En de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers blijkt te stokken. Volgend jaar moet het beter gaan, zo eist de PVV onder andere. Minister Leers, goedemorgen. Goedemorgen. U heeft deze week uw begroting verdedigd. De PVV zet hard in he, op het terugdringen van de immigratie, dat weten we. Het is zelfs een voorwaarde voor steun aan dit kabinet. Dat u succes boekt op dat vlak, dat heeft u ook zo afgesproken. Maar goed, uit de cijfers blijkt nu het tegendeel. Waar komt u daarbij? Dat? Ja, dat, ik vraag me dus af hoe u daarbij komt. Het blijkt helemaal niet het tegendeel. Uh, ik heb gisteren in de Kamer haarfijn uitgelegd. Uh, dat het juist een hele positieve ontwikkeling is... en dat het gewoon te maken heeft met een verkeerde beeldvorming. Oh, dat moeten we even uitleggen dan. Nou, uh, heel graag zelfs. <laughs> Kijk, als je kijkt naar op de eerste plaats... Uh, we maken altijd onderscheid tussen asiel en reguliere migratie. Het zijn mensen die hier naartoe komen voor werk, voor studie... of voor uh, gezinshereniging, liefde noem ik dat. Uh -huh. Nou, eerst asiel. Asiel is de afgelopen jaren aan het dalen. En die daling heeft zich ook dit jaar weer voortgezet. We zitten nu uh, rond de 15.000 en het eerste halfjaar van 2011 aangegeven dat ook die daling verder inzet. En dat betekent dus duidelijk dat we ook kunnen gaan afbouwen... wat betreft het aantal opvangcentra. En dat ben ik ook aan het doen. Dus dat is een, een ontwikkeling. Ik wil niet zeggen positieve ontwikkeling... want eh, rond asiel spreek ik niet over positief. Dan moet je gewoon eerlijk zijn. Mensen die ons nodig hebben om op te vangen, dat doen we. Eh, maar feit is wel dat ik vaststel dat het daalt... Nou, dan kijk ik naar regulier. En daar eh, schreeuwt iedereen en vooral een aantal partijen moord en brand... en zeggen record aantal immigranten. Uh -huh. Maar als je dat nou analyseert, en dat heb ik gisteren in de Kamer... op een nuchtere, zakelijke manier proberen te doen... dan moet je juist hartstikke positief zijn. Want wat blijkt, het record is 150.000 migranten. Maar van die 150.000 zijn er maar liefst 60.000 Europeanen... Nederland binnengekomen. Dat zijn gewoon mensen uit Duitsland, België, Frankrijk, Spanje... die hier naartoe mogen komen. Net zoals wij naar hun landen toe mogen gaan. En 40.000 Nederlanders teruggekomen naar, eh, zeg maar naar Nederland. En dat zijn mm. er dus bij elkaar 100.000... waar ik als minister al helemaal geen voorwaarden voor kan opleggen... rond eh, zeg maar binnenkomst. Eh, want die mensen hebben het recht om in Nederland gewoon te verblijven. Nou, Dan hebben we nog 50.000 andere personen die in Nederland binnen zijn gekomen. Dat zijn er 10.000 die hier naartoe zijn gekomen... om te werken onder hele strikte condities. Daar hebben we hele strikte condities bij. Uh, bijvoorbeeld kennismigranten, mensen die we hartstikke nodig hebben. En dat zijn er 10.000 bij die hier naartoe gekomen zijn om te studeren. Nou, En de restgroep, de 25.000, 30.000 waar ik het dan nog over heb... dat zijn de mensen waarvan ik zeg, en daar ben ik beleid voor aan het voeren... daar zien we al een afname van het aantal gezinsherenigers... Mensen die dus uh, hier al zaten en die nu hun familie aan het overkomen... Aan het zijn aan het laten uh, dus hun familie laten overkomen. Dat zien we in een duidelijke afname. Kortom, de cijfers zijn eigenlijk heel uh, eenvoudig en ook heel erg positief. Okay. En ik heb dat gisteren uitgelegd en ik heb daar heel veel waardering voor en in de Kamer En toen kreeg je gekregen. applaus van de PVV, of niet? Ja, de, de applaus is een wat zwaar woord, maar wel waardering. En ook uh, respect van de hele Kamer dat ze zeiden... u brengt de zaak gelukkig weer terug naar de juiste proporties. Uh, we moeten ons inderdaad niet gek laten maken... Ook de PVV heeft gezegd, nou, dat is een prima ontwikkeling... maar we willen wel graag hebben, en dat deel ik helemaal... dat kansarme migranten, die in die groep van wat ik u net heb uit, uh, omschreven... van rond de 30.000 zitten, die kansarme migranten, die gaan we weren. Mm. We gaan selectiever worden, we gaan tegen die mensen zeggen... je bent welkom in Nederland, maar dan zul je wel moeten voldoen aan de voorwaarden. En die voorwaarden worden strenger, want we willen hier graag hebben... die mensen die meedoen. En, en uh, is dat een... een opdracht uh, waar u aan kunt voldoen? Of is dat een onmogelijke opdracht? Nee, dat is wel een... Kijk, uh, daar heb je uh, zelf mogelijkheden voor. Wat we gaan doen is bijvoorbeeld uh, dat we zeggen uh, we gaan de definitie van het gezin anders doen. Vroeger mocht iedereen komen, neven, nichten, opa's en oma's. En we hebben nu gezegd, we beperken dat tot het kerngezin. Nou, dat ga ik invoeren. Uh, we gaan een wachttijd invoeren. Je mag niet zomaar naar Nederland komen. Kortom, we hebben een aantal mogelijkheden om dat zelf te doen. En wanneer verwacht u daar resultaten? van? Want de PVV die... heeft niet zo heel veel geduld, niet zo nou, dat valt ook allemaal wel mee. Ik heb uitgelegd dat je, net als een boer... die moet eerst ploegen, die moet zaaien... en pas dan kan het gaan groeien en oogsten. En ik ben net een jaar bezig. Ik heb geploegd, ik heb nu gezaaid. Ik heb wetsvoorstellen klaarleggen. die zijn bij de Raad van State en bij de Kamer ingediend... Als die dadelijk in werking treden, verwacht ik zeker daar effecten van. En dus heb ik met de Kamer afgesproken en met de PVV. We gaan in 2013 terugkijken en dan zult u zien dat er een dalende tendens is. Dat is, denk ik, de goede ontwikkeling. En daarnaast heb ik Europa nodig. En daar zit een lastige discussie rond dat Europese groenboek. Mm. Dat is een, zeg maar, u moet het zo zien, een groenboek is een afspraak... die we met alle lidstaten maken om bepaalde maatregelen in te voeren rond familiehereniging. Ja, en geen van uw plan is opgenomen in dat zogenoemde groenboek van Eurocommissaris? Nou, dat is ook weer een wat al te bouten en snelle conclusie. We staan nog maar aan het begin. Ja, We ja. Gaan discussiëren. U, u gaat het nog wel erin krijgen, bedoelt u? Nee, kijk, de Europese Commissie gaat over dat groenboek. En de Europese Commissie heeft nu aan alle lidstaten een brief geschreven... en gezegd, uh, ik heb 16 vragen of 14 vragen heeft men gesteld... en wilt u die vragen beantwoorden en aangeven... waarom u die maatregelen zo graag erin wil hebben. Okay. We zitten dus nu nog maar pas helemaal in het begin. Uh, pas in maart moeten alle lidstaten hun antwoord gegeven hebben. Maar 2012 en dan gaat de commissie studeren en in de loop van het jaar misschien pas in 2013 eh, krijgen we een antwoord. We spreken u later nog een keer. Heel graag. Minister Leers, want we moeten door naar een collega van u. Dank trouwens voor uw toelichting. Graag gedaan. Toelichting. Wij gaan namelijk naar uh, Joris van der Kerkhof, Want je hebt ook een minister bij je inmiddels hein, Joris. Ja, ik dacht dat die collega dat ik dat was. Maar dat is uh, mevrouw <laughs> van dan inderdaad. Uh, in de Prinses Marijke School in Den Haag. Uh, op begin van de week van de mediawijsheid. Afgelopen uh, uren in de, de uitzending van het Radio 1-journaal. Heel veel dingen gehoord over hoe kinderen omgaan met uh, de nieuwe media. Wat een Maya, zonder R. En yeah. uh, tien met haar eigen uh, mobiele telefoon. Met internet, ze hivet, ze Facebook, ze twittert. Doet u dat ook allemaal? Uh, ik twitter, af en toe. Niet zo heel erg veel. Ja, Verder ben ik natuurlijk heel veel uh, ja gewoon een black bergen en aan het iPadten en uh, dus ja, ik doe het verder natuurlijk wel volop mee, maar ik heb niet zo heel veel tijd om de social media continu in te gaan. En dat is dan net zo prettig dan eigenlijk. Uh, ja, ik kom er gewoon niet aan toe. Maar Twitter vind ik wel leuk. Je houdt toch dingen bij. En je kan gewoon ook eens vertellen. Straks ga ik natuurlijk vertellen dat ik hier geweest ben. Uh, op de proces Marijke School. Nou, je houdt de mensen een beetje bij. Nou, groep 7 is al klaar om u te ontvangen. U gaat dan die week openen door een tweet uh, de wereld in te sturen. Nou, we, we zien straks wel uh, hoe die eruit ziet. Wat, wat, er dan, uh, wat er dan in staat. De juffrouw die zei al... Sommige van mijn kinderen in de klasse weten meer van het internet uh, dan ik. Hebt u dat thuis ook? Ja, mijn jongens maar die zijn wel in de twintig inmiddels. Maar die weten inderdaad ook veel meer. Uh, en daarom is het ook heel belangrijk dat uh, leraren in het onderwijs uh, de ontwikkelingen goed bijhouden. Want de media en de social media, is, ja, dat is natuurlijk een wereld op zichzelf. En die wereld moet je toch kennen om de kansen ervan te weten. Want er zitten heel veel kansen, vind ik, voor kinderen. Maar ook wel uh, de risico's die eraan vastzitten. Geldt voor leerkrachten, maar geldt ook voor ouders. En dat is de reden dat wij vanuit het ministerie van Onderwijs... Uh, maar ook verantwoordelijk voor de media. Heel veel in de afgelopen jaren gedaan hebben om mensen bewust te maken van de mogelijkheden van media. Ja, voor de ouders, voor de leerkrachten, voor de kinderen uiteindelijk. Nou, u moet, ja, met uw gebroken been, het is een beetje vervelend voor u. Twee verdiepingen omhoog. Groep 7 zit daar op u te wachten. Ik loop wel met u mee en ik wens u veel mediawijsheid toe. Hartelijk dank, u ook. En een, alle ouders dus ook veel mediawijsheid voor hun kinderen. Joris van de Kerkhof, dank je wel. En zo zijn we aan het eind gekomen van het NOS Radio 1 journaal voor dit moment. Maandag ben ik er weer. Collega Marcel ook trouwens. Gelukkig. Carl-Johan. Wat heb jij in je uitzending? Goedemorgen. Goedemorgen Lara. Minister Henk Kamp van Sociale Zaken is de gast. Hij doet verwoede pogingen om langdurig werklozen weer aan het werk te krijgen. Uh, onder andere door ze tekort op hun uitkering als ze zich niet genoeg inspannen om werk te vinden. Maar ja, is dat wel voldoende? Ik vraag het hem zo meteen. En Geert Wilders wil 4 miljard bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Onzinnig en onmogelijk, zegt Paul Hoebink. En dat is een bijzonder hoogleraar ontwikkelingssamenwerking. Nou, dat en meer straks in Karo. Goedemorgen Nederland. Na het nieuws van half tien met Jan van den Putten. Radio 1. Het NOS Journaal. ABN Amro heeft in het derde kwartaal helemaal geen winst meer gemaakt. Er was zelfs een verlies van 54 miljoen euro. Tegen 341 miljoen winst een jaar eerder. En dat komt door afschrijvingen en opleidingen aan bedrijven in Griekenland. Hindoestaanse Turks en Marokkaanse meisjes die in problemen zitten... kunnen vanaf vandaag hulp zoeken via de website jestaatnietalleen.nl. Volgens deskundigen zitten steeds meer meisjes door spanningen in hun omgeving... zo in de knel dat ze denken aan zelfmoord. Bij Zeil is een tankauto met waterstofperoxide gekanteld. Dat is een stof die kan exploderen. De helft is uit de tankwagen gelopen en de rest wordt overgepompt. En minister Hillary Clinton gaat volgende maand op bezoek in Birma. Het is voor het eerst in een halve eeuw... dat een Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken dat doet. Volgens president Obama gaat het in Birma voorzichtig de goede kant op. En het bezoek is een aanmoediging om daarmee door te gaan. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. In het westen en in de noordelijke helft van het land... komt plaatselijk dichte mist voor. Er staan nog 30 kilometer files. De langste files op de ring van Amsterdam... tussen Geuzeveld en knopte die weer meer... 4 kilometer na een ongeluk, één rijstrook is daar dicht. Bij Rotterdam op de A20 richting Gouda voor Rotterdam Centrum 4 kilometer. En op de A27, Gorkum, richting Utrecht voor Knobelunetten 5 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Karel Johan de Zwart. Minister Kamp wil dat niet Polen, maar Nederlandse werklozen onze kerstpakketten inpakken. 4 miljard bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking zoals Werelders wil, kan helemaal niet. Russische premier Poetin krijgt Chinese Nobelprijs voor de vrede en het ochtendtumeur van Siska Dresselhuis. Het is bijna 2 minuten over half 10. Dit is Caro. Goedemorgen Nederland. Harm van Attenveld is vanochtend in Eindhoven. Ivo opstelde, beloofde de Kamer 1850 nieuwe agenten. Maar hij krijgt het niet voor elkaar. Terwijl hier bij de politieacademie de aspirantagenten in de rij staan. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl Minister Kamp, van Sociale Zaken is het zat. Er zijn te veel mensen met een uitkering die geen of te weinig moeite doen om een baan te krijgen. En deze werklozen moeten veel harder worden aangepakt. Goedemorgen minister Kamp. Goedemorgen. Hoe gaat u die werklozen harder aanpakken? Nou, we zijn al begonnen, staatssecretaris De Krom en ik, om het fraudebestrijdingsbeleid drastisch aan te scherpen. Wat we nu ook gaan doen is zorgen dat mensen die onvoldoende actief zijn... Om, terwijl ze een uitkering hebben en kunnen werken... Om ook werk te vinden, om die ook te gaan aanspreken. En dat houdt uiteindelijk in dat als je kunt werken en er is werk en je doet daar niet je best voor, dat dan je uitkering gestopt wordt. Ja, vraag is dan: wat is niet genoeg je best doen? Onvoldoende actief zijn? Hoe, hoe definieert u dat? Nou, er zijn een heleboel varianten voor. In, uh, wat gebeurt is dat ze een baan aangeboden krijgen en die weigeren. Het, het komt ook voor dat er een reintegratietraject wordt uh, aangeboden. Dus dat ze dingen moeten doen om uh, weer geschikt te zijn voor de arbeidsmarkt. En dat daar niet aan meegewerkt wordt of niet goed aan meegewerkt wordt. Wat je ook meemaakt is dat uh, mensen naar werkgevers gestuurd worden en zich daar uh, negatief opstellen. Maar ja, dan krijg je natuurlijk ook geen uh, baan. Uh, wat je ook merkt is dat mensen zelf helemaal niet hun best doen om, um, om achter de vacatures aan te gaan die er zijn. En dan maak je bijvoorbeeld mee wat je in Rotterdam meemaakt, dat daar heel veel werk is in de haven. En dat er mensen in Rotterdam Centrum doodleuk zeggen van ja, dat werkt, daar zijn we niet in geïnteresseerd. Nee. Maar het gaat er niet om waar je geïnteresseerd bent. Het gaat erom of je kunt werken. En als, de, als je kunt werken, dan, en er is werk, dan moet je dat gaan doen. En dan kun je er niet voor kiezen om thuis te blijven. Een van uw plannen is ook om werklozen te verplichten om te verhuizen, hè? als ze ergens anders een baan kunnen vinden. Ja, het is zo dat als je een uh, WW-uitkering hebt, dan ben je gehouden om um, ook een flink eind te reizen, om ergens anders te gaan werken als er werk is. Um, en als er, uh, het werk op zodanig afstand is dat het heen en weer reizen te veel is... dan uh, zou je ook kunnen verhuizen. Ja. En diezelfde regels die kunnen we ook laten gelden voor de mensen die in de bijstand zitten. Natuurlijk moet je uh, reizen uh, om naar, naar werk te komen wat er is voor jou. Maar als er ergens uh, op, op flinke afstand werk is, misschien te ver om te reizen... dan zou je kunnen verhuizen. Ja, goed, dat is allemaal mooi gezegd. Maar dat heeft nogal wat praktische consequenties natuurlijk. Uh, je zit met een koophuis. Moet je die dan in deze huizencrisis verkopen? Kinderen moeten naar een andere school. Uh, de partner heeft wel een baan... Op de huidige woonlocatie. Uh, die kan dus niet verhuizen. De kinderen willen niet weg van hun school, het sociale leven. Ja, maar verhuizen is niet alleen maar voor mensen met werken. Je hebt heel veel mensen die werken en die op een gegeven moment naar een andere baan gaan... of die door hun, hun baas naar een andere plek worden gestuurd en die gaan ook verhuizen verhuizen is zeker ook aan de orde... voor mensen die geen uh, werk hebben, die een uitkering hebben... Ja. maar waar ergens anders wel werk voor is. Ja, dan moet je reizen en soms moet je verhuizen. Het belangrijkste is dat je uh, aan de slag komt... en dat je zelf je inkomen verdient... en niet uh, een uitkering krijgt uh, voor rekening van de belastingbetaler. Ja, nou kun je natuurlijk die werklozen achter de broek zitten. Uh, ik denk ook wel dat de meeste mensen in dit land het er eens zijn... dat werklozen zoveel mogelijk moeten gaan werken. Maar ja, dat ze niet aan de slag gaan... heeft natuurlijk ook te maken met de randvoorwaarden. Slecht betaald werk, werkgevers die liever goedkope arbeidskrachten Inhuren, Roemenen, Polen. Wat gaat u doen om die cultuur te veranderen? Nou, er is een heleboel uh, goed betaald werk in Nederland. Er zijn ook erg veel mensen die, uh, die werken. De werkloosheid in Nederland is het laagste in uh, Europa. Uh, dus het is allemaal niet zo beroerd hier. Bovendien is het zo dat er uh, 300 mensen inmiddels uit Oost-Europa naar Nederland zijn gekomen. Omdat er zoveel banen zijn. Er zijn nog steeds een dikke 100.000 uh, vacatures. En we hebben 500.000 mensen beneden de 65 jaar die kunnen werken. Maar He. die met een uitkering thuis zitten. U noemt dus al even de mijn... Oost-Europeanen. Ja, Oost uh, dat is natuurlijk ook een probleem. Want werkgevers hebben gewoon liever Oost-Europeanen. Omdat ze goedkoper zijn. Ja, ik denk dat... Europeanen, die hebben een paar nadelen. Eén nadeel is ze spreken de Nederlandse taal niet. De tweede plaats, de werkgever die moet zorgen dat er ook huisvesting voor hen geregeld wordt. En voor wat betreft goedkoper zijn, kijk of je nou uit Oost-Europa komt of je komt uit Nederland, voor jou gelden de regels van het minimumloon en voor jou gelden ook de CAO-bepalingen. Mm -hmm. Dus het is niet zo dat werkgevers erop uit zijn om Oost-Europeanen aan te nemen. De nee, maar werkgevers... zit u zit nu de werklozen achter de broek. U moet ook de werkgever achter de broek gaan zitten. Dat die gewoon Nederlanders in dienst nemen en daar actiever in zijn. Maar waar dacht u wat we aan het doen zijn? Kijk, we moeten een heleboel dingen tegelijk doen. We moeten zorgen dat er uh, minder mensen vanuit het buitenland naar Nederland komen. We moeten zorgen dat er, uh, de werkgevers meer gericht worden op de mensen met de uitkering. We moeten zorgen dat de mensen met een uitkering die niet actief zijn dat die wel actief worden. En met al die dingen zijn we bezig. Ja, maar goed, dat vereist dus een cultuuromslag, hè? Het vereist zeker een cultuuromslag. Maar... En dat is meer dan alleen maar de werklozen uh, aanpakken? Maar dat is daar wel een onderdeel van. Het moet uh, voor mensen met een uitkering uh, duidelijk zijn. Voor de meeste van hen is dat duidelijk dat ze zelf hun best moeten doen om werk uh, te vinden. Uh, er zijn er een aantal waar dat niet duidelijk voor is en dat moeten we hen duidelijk maken. En Je ja. zegt terecht cultuuromslag en dat kost uh, tijd, maar als je er niet aan begint dan lukt het nooit. Nee, maar hoe gaat u die cultuuromslag bewerkstelligen dan? Nou, we hebben uh, zelf natuurlijk de mogelijkheid om ons, uh, ons uh, uitvoeringsorgaan, voor wat betreft uh, sociale zekerheid, het UWV, die ja. de uitvoering van de WW doet, om die uh, aan te sturen. Verder is het zo dat wij ook de wettelijke bepalingen uh, maken die gelden voor de gemeente voor de uitvoering van een bijstandswet. Uh, wij zullen dus zorgen uh, dat in die uitvoering door gemeenten en door het UWV dat de dingen gedaan worden die nodig zijn. En als het nodig is om daar de wet voor te veranderen, dan gaan we dat ook doen. We zijn er al mee bezig en we komen met verdere voorstellen in de loop van volgend jaar. Hoe gaat de wet veranderen? de wet gaat uh, in, in die zin veranderen... dat uh, die dingen die ik gezegd heb, die je moet doen, namelijk actief zijn... Uh, om te zorgen dat je werk vindt, um, bereid zijn te verhuizen, bereid zijn uh, te reizen... Uh, meer werken als je iets aangeboden wordt... dat als je dat allemaal niet doet, dat dan je uitkering gestopt wordt. Ja, ik zei in mijn inleiding net uh, kerstpakketten en Polen. Uh, in april van dit jaar zei u in dit programma ook al dat u vindt... dat Nederlandse werklozen aan het werk uh, moesten als plukken of aspergesteker en niet langer uh, Roemenen en Bulgaren. Het is nu november, het gaat dus nu om Polen die kerstpakketten komen inpakken... Is dit eigenlijk hetzelfde probleem, maar dan met een winterjas aan? Zeker wel. Het is zo dat um, in de kassen, daar, uh, daar moeten mensen uit het buitenland komen, terwijl mensen in Nederland dat mm -hmm. kunnen doen. Uh, het inpakken van de kerstpakketten, het werk in de Rotterdamse haven, uh, bakkerijen, noem het maar op. Overal, uh, uh, daar zijn vacatures en het is echt niet nodig om die vacatures door buitenlanders te laten vervullen. We hebben de mensen zelf en uh, die mensen die als ze het gaan doen, in plaats van met de uitkering uh, thuis zitten, daar worden ze daar zelf beter van en de samenleving als geheel wordt er ook beter van. Ja, maar die aardbeienplukkers, dat was in april. Uh, we zijn nu zes maanden verder. Wat is er in die tussentijd gebeurd dan? Dat ik sindsdien geen uh, werkstellingsvergunningen meer geef of nauwelijks meer geven van mensen vanuit uh, Roemenië en Bulgarije. Mm -hmm. En dat uh, het prioriteitgeniet aanbod, zoals wij dat noemen... dat zijn de werklozen uit Nederland... en mensen die uit andere EU-landen naar Nederland mogen komen. Ja, want u zou, het, u zou toen een verzoek indienen in Brussel... Hè, uh, om de toegang van Bulgaarse en Roemeense werknemers en ook Polen te beperken. Dat moest voor het einde van dit jaar. Dat is dus inmiddels gebeurd dan? Mm, het is al zo dat uh, op dit moment de Roemenen en de Bulgaren geen uh, recht hebben om uh, allemaal naar Nederland te komen om hier te gaan uh, werken... In het kabinet zal erover gesproken worden om dat te verlengen tot het jaar 2014. En zodra dat besluit genomen is, zal ik daar ook informatie over geven. Oké, okay. en kerstpakketten gewoon door Nederlandse werklozen laten inpakken. Zo is die. Dank u wel, Henk Kamp, minister ah. van Sociale Zaken. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen wij een vraag naar aanleiding van nieuws dat u in het bijzonder interesseert. Je hoort al de hele week in de verkeersinformatie dat spitsstroken dicht zijn vanwege de mist. Ook vanochtend weer op de A9. Maar het is toch drukker op de weg als het mistig is. Dus waarom wordt nou juist dan de spitsstrook afgesloten? René Passet, ja, die bel je dan, van de AWB, heeft het antwoord. Het heeft alles te maken met de veiligheid. Rijkswaterstaat bewaakt die spitsstroken met camera's. En uh, zodra er dus een auto stil komt te staan met pech... dan gaat zo'n spitstrook uh, snel dicht om ongelukken te voorkomen. Maar als het mistig is, dan kunnen ze met die camera's niet meer goed zien... of er auto's met pech komen te staan. Dus uh, vandaar dat ze hem vanwege de veiligheid uh, dan dicht houden. Ja, veiligheid, dat is dus het sleutelwoord. Als u een vraag heeft bij het nieuws, kunt u ons mailen... goedemorgennederland.kro.nl Gaan we terug naar Eindhoven. Jonge aankomende agentjes met Harm van Attenveld. 280 jongeren zijn afgekomen op de informatiedag van de politieacademie in Eindhoven. Ik ben in de dojo. Daar staat een groepje aspirantagenten in een kring onder instructeur. En er wordt een aspirantagent in de boeien geslagen. Hoe voelt dat? Pijnlijk. Pijnlijk? Pijnprikkel geeft hij erbij? Ja, ja. als hij niet meewerkt, dan uh, heb ik de macht zeg maar, om hem een pijnprikkel te geven. Uh, en dat... Uh... Ja, dat doet pijn. En dan, als je die pijnprikkel voelt, dan uh, is hij eerder gemotiveerd om mee te werken, zeg maar. Desiree Brabos van de politie Midden- en West-Brabant. Van de zes politiekorpsen in Brabant, Zeeland en Limburg mag u de eerste woord staan vandaag. En 280 mensen komen er hierop af. En is het makkelijk om sollicitanten te vinden? Uh, de politie is nog steeds een uh, erg geïnteresseerde baan eigenlijk voor de jongeren. Op dit moment hebben uh, we 280 mensen die hier naartoe gekomen zijn. Het zijn voornamelijk jongeren vanaf 17 jaar die op dit moment nog in een oriënterende fase zitten. Nou, zij krijgen nu een inkijkje bij de politie van wat houdt het werk in, maar wat ook, houdt ook de opleiding in. Het gebeurt hier op de politieacademie. De academie is in bedrijf, dus de lessen gaan gewoon door. Maar het is het makkelijk om mensen te vinden? Uh, het is aan de voorkant zijn er veel mensen geïnteresseerd in het werk. Alleen de selectie is vrij zwaar om daar doorheen te komen. Ja, daar ligt er al eentje op de grond. Uh, de ene handboeien is om de ene pols, de andere moet er nog omheen. Jij bent een van de aspirantagenten. Waarom wil je dit werk gaan doen? Uh, het, lijkt me, ja, het lijkt me een vak voor spanning. Het lijkt me, ja, ik zoek al iets met spanning eigenlijk. Spanning en sensatie, dat is hier wel te vinden op de politieacademie. Gisteren, andere spanning en sensatie, legte er een brandbrief uit van minister Opstelten. Die heeft de Kamer beloofd om 1850 nieuwe agenten te werven. Hij heeft er nu pas 1250, 600 te kort. Hoe kan dat? Want hier staan ze in de rij. Ja, zoals je ziet, er zijn genoeg geïnteresseerde mensen. Alleen zoals ik al eerder aangaf is de selectie een zware procedure waar iedere kandidaat erheen moet. Dat betekent dat 1 op de tien kandidaten echt een opleidingsplaats krijgt. Omdat ze moeten voldoen aan een aantal factoren... zoals de medische kant, de fysieke kant, maar ook psychologisch worden ze getest. Zij en vaak jongeren hebben nog weinig bagage op het gebied van... Uh, maatschappelijke ontwikkelingen, noem maar op. Die moeten allemaal nog groeien op het gebied van stressbestendigheid, uh, overwicht. Dus dat betekent dat de selectieprocedure vrij strak is. Maar dat betekent ook dat we de juiste mensen binnen willen krijgen voor dit ja, toch wel zware vak. Steve Cornelissen, vierdejaars, jaar en januari klaar. Wat was het meest indrukwekkende voor jou toen je echt de straat opging? Uh, nou, toen ik voor het eerst echt de straat op ging, uh, valt je eigenlijk heel erg snel op dat alle mensen naar je kijken. Uh, mensen die verwachten iets van een politieagent. En uh, ja, dat laat ze ook heel duidelijk merken of dat nou om simpele dingen gaat. Om bijvoorbeeld hè, de weg te vragen van waar moet ik naartoe. Er uh, wordt van jou verwacht dat jij dat weet. Um, en um, op het moment uh, dat je wat verder in opleiding komt, dan is het al snel dat je uh, ja, bij hele verschillende meldingen terechtkomt. Uh, waar mensen een politieagent verwachten die optreedt. En uh, nou, dat moet je dan ook laten zien op dat moment. Dus dat ja, is eigenlijk heel indrukwekkend voor jezelf. Want daar moet je wel naartoe kunnen werken. Deze Brabers, um, Limburg, Zeeland, daar zijn dat tekorten aan agenten. Waarom juist daar? Ja, waarop juist daar, dat is moeilijk in te schatten. Um, dit is een uh, werp... daar de ijzerhoge? Nee, we hebben landelijke eisen. In september zijn alle normen landelijk op één niveau weggezet. Voor een bepaalde regio het niveau waarop wij kandidaten binnen wilden krijgen. Nu is dat de landelijke norm geworden. waarom Waar ligt het dan aan? Ja, dat heeft misschien toch in, uh, in de interesses van de jongeren waar ze graag willen werken. Uh, Brabant uh, zit op, uh, op niveau qua aanname. Ja, dat betekent dat, uh, dat Zeeland en, en Limburg uh, nog wat actiever moeten gaan werven. Of dat mensen mogelijk wat meer bereid zijn om wat uh, langer te gaan reizen. Op die wil uh, 300 uh, militairen die zijn wegbezuinigd uh, bij de politie zetten. Goed idee? Nou, iedere kandidaat die voldoet aan de eisen, en of dat nou een, uh, iemand van defensie is... of hier een, een jongere die 17 jaar is en, en zich gaat oriënteren is... als mensen voldoen aan de eisen die gesteld worden... en ze hebben ja, uiteraard enorm veel zin om dit werk uh, te kunnen uitgaan oefenen... dan zijn ze welkom. Of dat nu van defensie is of niet, dat vinden wij niet, uh, niet zo heel erg belangrijk. Steve Cornelissen, tot slot, kort. Uh, eergisteren kwam uh, politiebond ACP met een zwartboek over de korting op de salarissen voor studenten bijbaantje hebben ze zelfs nodig. En, en voor het geld hoef je dus ook niet te doen? Nou, dat wil ik niet direct zeggen. Uh, wat betreft het salaris... Uh, ja, het is voor mij heel moeilijk om daar iets over te zeggen eigenlijk. Uh, nou, wat verdien je? Nou, mijn salaris momenteel... Uh, ja, netto bedraagt uh, ongeveer 1550. En ik ben nog een opleiding. Dus, uh, niks mij, te klaar? Ik heb niks te klaar, absoluut niet. Nee. Tot zover vanuit Eindhoven. Ja, zorg dat je erbij komt. Bij de politie moet je zijn. Dat was vroeger de leuze. Bijdrage was dat van Harm van Attenveld straks, Russische premier Poetin krijgt Chinese Nobelprijs voor de vrede. Maar nu eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag, 2007. We hebben geen separatie. Vive de Belgisch! Vind de op 18 november 2007 houden 35.000 Belgen een mars in Brussel om te pleiten voor de eenheid van hun land. 70% van de demonstranten is Waals, 30% is Vlaams. Alleen aan Waalse kant lopen belangrijke politici mee. Hoofdredacteur van de Belgische krant De Morgen, Yves De Smet, was er toen ook bij. Les politiciens sont élus pour s'occuper des citoyens et pas seulement d'eux-mêmes. We hebben geen enkel probleem met elkaar, maar de politiekers maken de problemen. En dat moet nu gedaan zijn. Dat uh, was een van de momenten toch, dat je zag dat de communautaire spanning in het land, die eigenlijk sinds 2007 heel de politieke agenda beheerst, dat die nog eens uh, heel fors tot uiting kwam door die mars in Brussel. Ja. Ik vind het een, uh, een heel bijzondere dag, omdat voor het eerst in vijf maanden van totale politieke blokkering eindelijk eens iets teruggezegd wordt en niet door politici, maar door gewone mensen, uh, die ook in Vlaanderen een meerderheid vormen. Het was niet de eerste keer. Uh, we hebben dat meegemaakt uh, ja, in 1919 bij de vernederlanding van de Universiteit van Gent. We hebben dat meegemaakt in 1968 bij de splitsing van de Universiteit van Leuven. Er is de taalstrijd geweest, er is uh, de betogingen in de voerstreek geweest. Dus ja, het past eigenlijk in een lange rij van manifestaties die er al geweest zijn rond die spanningen. Dat was een van de grotere, omdat ook op dat ogenblik in 2007, ja, de... Uh, er waren net verkiezingen geweest die gewonnen waren door de Vlaamse christendemocraten. Uh, en die hadden op dat ogenblik een heel communautair programma uh, uitgewerkt... ...waarin voornamelijk die splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde... ...op plots als prioriteit werd bestempeld. En dat was een beetje schrikken, want de christendemocraten zijn van oudsher... Toch een van de partijen die de Belgen uh, als staat willen houden. En op dat ogenblik ja, ging eigenlijk een van die Belgicistische partijen uh, helemaal overstag naar de Vlaamse kant. En dat zorgde voor een behoorlijke schrikreactie langs uh, de Franstalige kant. En dan zag je opeens voor het allereerst dat de eis voor een onafhankelijk Vlaanderen... ...dat dat niet alleen maar leefde in uh, de geesten van de echte flaminganten... ...die uh, ja, goed 10, 15 procent van de stemmen vertegenwoordigen in Vlaanderen... ...maar dat ook een heel grote partij nu plots uh, die koers ging varen. En uh, ja dat was wel even schrikken aan de andere kant van de taalgrens. Ik ben blij dat de mensen uit, uiteindelijk uit hun kot komen... ...om te zeggen tegen de politiekers dat het genoeg geweest is. On zijn niet in Moskou, je we zijn nog in België. Uh, wat nog belangrijker, denk ik, dan de betoging op zich, waar die 35.000 mensen in meeliepen, was dat je op dat ogenblik in heel Brussel, daar vooral leefde dat, uh, maar dat in heel Brussel ongeveer ieder appartementsgebouw uh, was bevlacht met uh, de Belgische driekleur. Uh, en Je kon dus uh, wekenlang heel Brussel rondrijden en, en echt... ...honderden en honderden Belgische vlaggen overal zien wapperen. En uh, ook dat was wel een, een symbool dat een aantal mensen toch ertoe aangezet heeft... ...om te zeggen, ja, we moeten nu toch wel even dimmen met uh, al die communautaire koorts opstoten. Oh. Nou, ik denk dat dat gevoel nog latent aanwezig is... ...maar dat er op dit ogenblik niet meteen een noodzaak is om die vlag terug boven te halen... Net omdat de regeringsonderhandelingen nu uh, blijken iets slotter te verlopen. Net omdat er een compromis in de maak lijkt dat in ieder geval België zal, zal behouden. En ook natuurlijk omdat uh, die sterke Vlaamse partij, die N-VA, die op die splitsing uit is, dat die niet langer deelneemt aan de regeringsonderhandelingen. Dus het onmiddellijke gevaar is wat geweken. Uh, en uh, ja, zolang dat blijft duren, dan, dan blijft de Belg ook wel kalm. Lekker. Vandaag, vier jaar geleden, kwamen 35.000 Belgen dus uit hun kot om te demonstreren voor de eenheid van hun land.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 You make me work so we can work to work it out And I promise you can I get so much more than I get I just haven't met you yet They say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 met Yet van Michael Bublé. Het is zeven minuten voor tien. De Russische premier Vladimir Poetin krijgt dit jaar de Confucius Vredesprijs. Die prijs is een Chinees alternatief voor de Nobelprijs, zou je kunnen zeggen. Goedemorgen, Peter Damkoer, correspondent Rusland. Um, Goedemorgen. Waarom krijgt Poetin deze prijs? Ik zal hier eens even een stukje voorlezen uit het juryrapport. Ja, doe dat. Zijn... Zijn ijzeren hand en hardheid die hij in, de, in deze oorlog en bedoelt... is zijn de oorlog in de Caucasus in Tsjechenië, bijvoorbeeld... heeft laten zien, heeft grote indruk gemaakt op de Russische bevolking. Ze hebben ervaren dat Poetin veiligheid en stabiliteit in Rusland kan brengen. Die oorlogen waren gerechtvaardigde oorlogen. Poetin vocht voor de eenheid van zijn land. En ja. dat hij een vredelievend mens is blijkt uit het feit dat hij tegen de navo bombardement op Libië was... en dat hij een ware patriot is. Dat blijkt uit het feit dat hij als student zich al aanmelde bij de KGB... om de veiligheid van zijn vaderland te waarborgen. Poetin krijgt dus een vredesprijs omdat hij oorlog voert. Ja, ja, daar komt het wel eh, op neer. Het is trouwens een hele merkwaardige prijs natuurlijk. Je weet, die is in het leven geroepen eigenlijk als een boze reactie van China... op de, de Nobelprijs voor de Vrede die vorig jaar Liu Xiaobo kreeg. Je weet, die dissident die, die gevangen zit, daar waren ze furieus over. Dan maken we onze eigen vredesprijs. Maar het is een merkwaardige prijs, want zelfs in China... is er eigenlijk aan het uitreiken van deze prijs... en het toekennen van deze prijs weinig aandacht geschonken. Doen de Chinezen dit eigenlijk uh, meer om misschien... Uh, de organisatie van de officiële Nobelprijs te pesten? Ja, daar komt, wel, daar komt het wel een beetje rond neer. Maar bijvoorbeeld, men voelt hier in Rusland ook wel een beetje nattegrijs. Want de Russische media hebben heel low-key erop gereageerd. En de, en de, en de woordvoerder van Poetin zei... Ja, ja, we hebben er vaag van gehoord dat die prijs bestaat... en we hebben er iets over in de media gelezen. En, ho en hoe reageert uh, Poetin zelf eigenlijk uh, dat hij deze prijs krijgt? Is die, is die vereerd? Nee, hij heeft zelf niet gereageerd. Dat heeft hij dus via zijn woordvoerder laten doen. Ja. Met die frase die ik net zei van... ja, we weten dat die prijs kennelijk uh, bestaat. Maar, voegde die woordvoerder ook toe... het is ons gebleken dat je hem niet zelf hoeft af te halen. Dus hij zal niet ze zelf stuur, naar... Ze sturen naar, naar hem op. Ja. Ze sturen hem waarschijnlijk op. En ja, het is ook een merkwaardige prijs. Er is, uh, er is een, een geldbedrag mee gemoeid van 15.000 dollar. Hmm. Nou, een vredesprijs voor een oorlog. Dat is dubieus, kun je zeggen. Uh, maar dus ook uh, die oorlog, daar hebben we het over de Chene eigenlijk hè um, is er ja. in rusland nog veel aandacht voor die uh, ja die, die oorlog in tsjjenië die dan officieel niet meer zo is maar ook weer wel aan de nee. gang is Nee, we, we, we krijgen nog dagelijks worden we geconfronteerd met die oorlog nog. Deze week is een vooraanstaande uh, uh, Tsjetjeense dichter in, uh, in Rusland uh, of in, in, uit Tsjetsjenië is in Moskou op straat op dag vermoord. Er zijn daar de gangs uh, die daar de diensten uitmaken, clans die de diensten uitmaken. Er wordt dagelijks wordt er gemoord, ook in Tsjetsjenië zelf... en ook in andere Caucasische republieken. En de situatie is zelfs zo ernstig... dat een organisatie als Human Rights Watch, een mensenrechtenorganisatie... Ernstige twijfel heeft of eh, Poetin en de Russische autoriteiten de veiligheid van de deelnemers aan de Olympische Winterspelen in 2014 in Sochi wel kunnen garanderen. Want je weet dat Sochi ligt op een steenworp afstand van dat woelige gebied. Ja, goed. En die moord in Moskou op die Tchechense dichter, je noemde het net al even. Leidt dat tot, eigenlijk tot onrust in Rusland? Nee, helemaal niet. Het wordt uh, zoveel mogelijk wordt het uit de media weggepoetst. Het krijgt geen aandacht in de media. Ook alle ontvoeringen en aanslagen die er in de Caucasus bijna dagelijks plaatsvinden, daar vind je heel weinig van terug in de media. Het wordt gedaan alsof, uh, alsof alles onder controle is en er stabiliteit is in de Caucasus. Nou, de, ja. het werkelijke beeld is uh, gans anders. Nou, Een beetje merkwaardige prijs, dus uh, dat Chinese alternatief voor de Nobelprijs en Poetin. Uh, krijgt 15.000 euro overgemaakt op zijn rekening. Dankjewel, Peter Damkoer, vanuit Rusland. We gaan naar het nieuws van 10 uur en daarna zijn we bij u terug... met ja, 4 miljard bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking... zoals Geert Wilders dat wil, is onmogelijk. Dat gaat zo meteen Paul Rubink zeggen. De bijzonder hoogleraar ontwikkelingssamenwerking... aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. En dat heeft onder andere tot gevolg dat we uit de Europese Unie... en uit de Verenigde Naties zouden moeten stappen... als dat allemaal doorgaat. En na Spotify, iTunes kun je nu ook via Google muziek downloaden. En natuurlijk het ochtentumeur van Siska Dresselhuis. Na het nieuws met Jan van der Putten. Tot zo!